7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Akkoord over Amerikaanse schuldencrisis. Meeste leden Molukse Motorclub wereldvrije voeten... en internationale kritiek op bloedig Syrisch leger optreden. Ruim een dag voor het verstrijken van de deadline... is in Washington een akkoord bereikt over de schuldencrisis. Dat heeft president Obama bekendgemaakt... op een korte persconferentie in het Witte Huis... Na maanden van koortsachtig overleg hebben de republikeinse en democratische leiders in het congres een compromis bereikt. Dat voorziet een een tweestappenplan. De eerste stap is dat het schuldenplafond per direct wordt verhoogd met een biljoen dollar. Daaraan is gekoppeld een even groot bezuinigingspakket. Dat wordt uitgesmeerd over tien jaar om te voorkomen dat het herstel van de Amerikaanse economie in gevaar komt. De tweede stap bestaat uit nog eens anderhalf biljoen dollar aan bezuinigingen... die in november moeten zijn ingevuld door een comité van congresleden... Het schuldenplafond wordt dan opnieuw verhoogd met ruim een biljoen dollar. Op zijn persconferentie zei Obama dat het compromis niet de door hem gewenste uitkomst is... maar, zo zei hij, het voorkomt in elk geval dat de federale overheid... vanaf morgen zijn rekeningen niet meer kan betalen. De belastingverhoging voor de rijken, die Obama wilde invoeren, zit er niet in. Aan de andere kant geldt het akkoord tot 2013... zodat er geen nieuwe discussie hoeft te worden gevoerd... tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Voordat president Obama zijn handtekening eronder kan zetten... moeten wel nog de Senaat en het Huis van Afgevaardigden... instemmen met het akkoord. De stemming is naar verwachting later vandaag. De financiële markten hebben meteen opgelucht gereageerd op het nieuws. De aandelenkoersen in Tokio en Hongkong gingen omhoog... en ook werd de dollar meer waard ten opzichte van de yen. De meeste leden van de motorclub Satu Dara... die in Amsterdam waren opgepakt, zijn weer vrijgelaten. Zes zitten nog vast, onder meer omdat hun identiteit nog niet is vastgesteld... De politie hield zaterdagavond 56 leden van de motoclub aan... in een restaurant in Amsterdam-Zuid. Er waren aanwijzingen dat ze de confrontatie zochten... met de rivaliserende motoclub de Hells Angels. Tijdens de politiecontrole in het restaurant brak een vechtpartij uit. Twee van de motoclubleden droegen kogelwerende vesten. De politie vond verder twaalf messen... en ontdekte later twee vuurwapens in de tuin van het restaurant. Volgens de Hells Angels is er helemaal geen sprake van spanningen... met Satudara.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 Tien woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Het bloedige optreden van het Syrische leger tegen anti-regeringsbetogers heeft geleid tot felle internationale kritiek. De Amerikaanse president Obama noemde de berichten... dat alleen al in de stad Hama zeker 80 doden zijn gevallen, schokkend. President Assad vindt hij volledig incompetent. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië kwamen met een scherpe veroordeling... en Duitsland heeft de zaak aangekaart bij de VN-veiligheidsraad. Minister Rosenthal wil een verscherping van de EU-sancties tegen het Syrische bewind. Het Syrische leger trok gisteren met tanks en scherpschutters Hama binnen, een van de grootste verzetshaarden tegen het regime. Waarnemers waarschuwen voor een escalatie van het geweld tijdens de ramadan, die vandaag begint. In Mexico heeft een kopstuk van een belangrijk drugskartel bekend dat hij 1500 mensen heeft laten vermoorden. De man van 33 stond aan het hoofd van een bende huurmoordenaars... die werkten voor een van de grootste drugskartels van Mexico. politie had een beloning van bijna een miljoen dollar op euro op zijn hoofd gezet. Volgens de Mexicaanse president Calderón is de arrestatie een grote doorbraak... in de strijd tegen de drugsmoorden in het land. Darter Raymond van Barneveld is er net niet ingeslaagd... zit te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap in Düsseldorf... in de halffinale verori van de Engelsman Adrian Lewis met 11-10. Dan het weer. Vrij zonnig en de middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Morgen opnieuw vrij zonnig met maximaal dan rond 26 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. In Syrië heeft het leger een bloedbad aangericht bij de stad Hama. De internationale gemeenschap heeft geschokt gereageerd. En de spanning loopt op tussen Nederlandse motorclubs, praten we zo over. En in Amerika is een akkoord bereikt over de verhoging van het schuldenplafond. Dat en meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien vanochtend. Goedemorgen. Er zijn nog steeds heel belangrijke votes. To be taken by members of Congress. Uh, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default. A default that would have had a devastating effect on our economy. Zo werd een paar uur geleden bekend, dus dat er eindelijk een akkoord is over het schuldenplafond in de Verenigde Staten. President Obama maakt dat bekend. We gaan naar correspondent Jacqueline Ekman, die volgde de onderhandelingen al die tijd. Um, ja, Jacqueline. Opluchting en tevredenheid nu met dit akkoord? Uh, ja, in zekere zin wel. Ik zal even uitleggen hoe dat plan er uh, een beetje uitziet. Het, uh, het gaat nog om een, een raamwerk. Uh, de grove culturen zijn nu een beetje bekend. Het gaat om bezuinigingen van in totaal 2,5 biljoen dollar. Er wordt in twee delen bezuinigd, in ieder geval voor 1 biljoen voor de komende 10 jaar. En een comité moet zich dan gaan buigen waar die andere anderhalf biljoen vandaan gehaald moet worden. En dit comité moet in november met aanbevelingen komen. En het plafond, het schuldenplafond um, dat wordt met zo'n 2 biljoen in totaal verhoogd tot uh, het jaar 2013. Ja, En Is dat iets waar, waar, waar Obama tevreden over kan zijn? Uh, ja, hij is is in zekere zin wel tevreden, want uh, wat voorkomen is, is dat Amerika zijn schulden niet meer kan betalen. Mm -hmm. Maar Obama liet al weten dat het niet de meest ideale overeenkomst is. Uh, hij had liever gehad dat er belastingverhogingen in zaten voor de allerrijkste. En die zitten er in het eerste deel in ieder geval nog niet in. Misschien dat het comité daar nog verder over kan onderhandelen. Maar het voorkomt in ieder geval dat Ameri Amerika zijn rekeningen uh, uh, niet kan betalen. Uh, het kredietplafond kan hiermee worden verhoogd. En er komt hiermee ook een einde aan de crisis in Washington. Uh, zoals Obama al zei, waar we de Amerikanen de afgelopen maanden mee hebben opgezadeld... Uh, ...waar Obama wel mee blij zal zijn... ...is dat het schuldenplafond tot en met begin 2013, zoals ik al zei, wordt verhoogd... ...voor een langere periode, tot na de verkiezingen in 2012. Ja, nou is het eigenlijk allemaal maar op het nippertje uh, goed gekomen. Want 2 augustus, uh, dat is dus morgen, verliep uh, die deadline. Uh, maar het was toch ook al prettig dat het nu al uh, geregeld was hè, voor de beurzen. Ja, zeker. Het uh, moment dat het bericht naar buiten kwam was goed getimed. Uh, er zat ook wel een beetje druk op de ketel, want uh, de beurzen op dat moment in Azië gingen open. En dat wilden ze een beetje voor zijn, want vorige week zijn er enorme verliezen geleden op de aandelenmarkten. En uh, dat wilde men hoe dan ook voorkomen. Vandaar ook dat er uh, op dat tijdstip zondagavond uh, het bericht van de overeenkomst naar buiten moest komen. Ja, nou hoorden we eerder al dat... Uh, dat er nog wel gestemd moet worden, dus dat nog helemaal geen gelopen race is. Hoe, hoe zit dat? Um, ja, dat klopt. Uh, wat er nu gebeurt is dat uh, de Democraten en de Republikeinen... Gaan, het nu, gaan dit nu met de achterban overleggen. Want de, uh, de leiders van beide partijen zijn in principe akkoord gegaan... Uh, met deze overeenkomst. Maar de achterban moet er ook nog wel mee eens zijn. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, uh, als het goed is... gaan daar vandaag nog over stemmen. Uh, maar het is nog maar de vraag, vooral in het huis van afgevaardigden... of uh, de Republikeinen dan, uh, degene, vooral de Republikeinen ge gesteund door de Tea Party aanhang... of die akkoord gaan, want die veel daarvan zijn überhaupt tegen een verhoging van het schuldenplafond. En een aantal democraten hebben al laten weten... Uh, bepaald niet blij te zijn met het feit dat er geen belastingverhoging voor de Rijk in het voorstel zit... Dus de leiders van de partijen um, die hebben nog het nodige werk te verrichten vandaag om iedereen mee te krijgen. We gaan het uh, afwachten, Jacqueline Ekman, in Washington. En later in deze uitzending praten we verder over het bereikte akkoord tot nu toe. Het is negen minuten over zeven. Syrische veiligheidstroepen hebben flink huisgehouden afgelopen weekend bij antiregeringsdemonstraties verspreid over het land. Het hardst werd er opgetreden in Ama. De stad waar in 1982 een bloedbad werd aangericht... door de vader van president Bashar al assad Gisterochtend rolde tanks Hama binnen en werd er met scherp geschoten. Zeker 80 mensen zouden daar zijn gedood. We gaan naar Midden-Oosten-specialist Nicole de Vever. Nicole, hoe betrouwbaar zijn deze cijfers? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De eerste berichten gisteren, die spraken van 23 doden. Dat werd al snel naar boven toe bijgesteld, 45. En toen liep dat maar op. Nou, nu worden zelfs getallen van 100 of 200 doden gemeld. Maar nou, AMA is nog steeds, net als een groot deel van Syrië... van de buitenwereld afgesloten. Dus we kunnen het moeilijk controleren. Maar gisteren werd echt het internet liep vol met beelden uit de stad. En je ziet ja, lichamen op straat liggen mensen die die proberen weg te halen. Grote rookpluimen boven de stad. Er is echt heel hard ingegrepen... Berichten van artsen, ook uit ziekenhuizen, dat er sprake was van bloedtekorten en dat men bang was dat het dodental nog verder op zou lopen, uh, ja, omdat er zoveel zwaar gewonden waren. Dus het is moeilijk te verifiëren hoeveel precies, maar wel is duidelijk dat er heel erg veel slachtoffers zijn gevallen. En uh, de stad die was al een tijd omsingeld door, door tanks van het regeringsleger, leger, ongeveer een maand. Uh, wa wat is nou het moment waarom nou juist gisteren dat het leger naar binnen is getrokken? Nou, wat het leger zelf zei, wat het regime heeft gezegd... er waren allemaal wegversperringen in de stad. Dat werd een beetje onhoudbaar, die gaan we weghalen... Maar... Ja, voor, voor die reden is er wel heel erg veel geweld gebruikt. Wat wordt aangenomen is dat vandaag begint de ramadan... dat het regime heeft gedacht... wij willen het verzet breken voordat dat begint. Zoveel mogelijk nu doen. Tijdens ramadan, s'avonds na het uh, breken van het vasten... wordt er nog een avondgebed gehouden. Dat is een moment dat heel veel mensen samenkomen. En de angst bestond misschien ook... dat dat elke keer weer op massale betogingen zou uitlopen. Naar nou, is een van de steden... waar echt massale demonstraties worden gehouden. Dat heeft... Dat was niet de eerste stad die de straat dat ging, maar wel heel veel mensen hebben zich nu aangesloten. En die heeft ook die verzetstraditie. Begin jaren tachtig is daar een uh, verzet neergeslagen waarbij tienduizenden uh, slachtoffers zijn gevallen. Ja, en in het verleden is Al-Assad al gewaarschuwd. Wij willen geen tweede hama, niet nog een keer zo'n bloedpad. Er werd gewaarschuwd door bijvoorbeeld de Turks premier Erdogan. Maar misschien dacht men toch, voor de ramadan willen we het nu breken zodat we dan tijdens de heilige vaste maand niet hoeven in te grijpen. Ja, maar nu horen we dus ook wel weer veroordelingen uit de rest van de wereld komen. De Verenigde Staten, Nederland, nou ja, noem maar op. Um, heb jij het idee dat deze veroordelingen nou feller worden? Ja, ze worden wel feller. Ze nemen toe in aantal. Maar eigenlijk wordt er al... ...weken, maanden veroordeeld. En het haalt helemaal niks uit. Er wordt gezegd, er moet in, de, in de veiligheidsraad van de VN... ...moet er een harder veroordeling komen. En dan worden er weer wat, wat extra sancties genomen. Maar tot nu toe... ...ja, wat trekt het regime zich daarvan aan? Heel weinig. Er wordt gezegd tegen Assad... Hervorm nou, nou, dat komt hij met een paar dingen. Maar het is absoluut niet meer genoeg voor de mensen op straat te zeggen. Het zijn allemaal symbolische stappen. We schieten er niks meer op. Wij willen alleen maar dat het dit regime vertrekt. En ja, het regime is niet van plan om te gaan. En doet het enige wat men kan bedenken, namelijk hard ingrijpen. Ja, en een internationale gemeenschap die veroordeelt dat. Uh, denk je dat er nog sancties uh, gaan, bij gaan komen? Nou, er wordt nu weer gesproken om een aantal mensen op een zwarte lijst te zetten. Dat is al gebeurd met de president zelf. Eerder gebeurde dat met een paar mensen uit zijn entourage, uit zijn familie, leiders in het leger. Um, ja, en dan worden de, de goede bevroren. Maar op dit moment, het, het haalt niks uit. Het haalt niks uit. Kijk, de internationale gemeenschap, het ziet er niet naar uit dat ze echt in actie gaan komen. Dat ze zoals in Libië zich hun vingers durven te branden door het land uh, binnen te gaan. Dus wat kan de internationale gemeenschap doen? Hoe kunnen ze het regime nog verder isoleren zonder uh, de mensen te, te, te treffen? En hoe lang gaat dit door? En welk deel van de bevolking, want dat weten we echt niet, voelt niks voor de, deze demonstraties en zegt: Wij willen echt dat Assad blijft, niet uit liefde voor de man, omdat we bang zijn voor de chaos die mogelijk ontstaat als hij opstapt. Midden-Oostspecialist Nicole de Vever. De LOS Radioroute.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 Wat kan ik voor jullie doen? een kopje koffie of thee? Nou dames, Nou, vertel. Verder op pad vandaag. Lekker. We gaan weer verder. Ja, we gaan nu van Lobit naar Braamt lopen. Hebben jullie dit eerder gedaan? Ja, we lopen etappes van Pieterburen naar de Maastricht. Is dat een bewuste vakantie in de zin van misschien wel goedkoper? Nou ja, het is wel voordeliger dan andere vakanties met bed en breakfast. En het is gewoon hartstikke leuk. Hotels? Te duur? Ja, in de ja. regel is een hotel duurder dan ja. dit. Ja, als wij kijken, dan vinden we het toch wel leuk. Jij ja, gaat Die met vier vrouwen. Je doet een extra uh, weekendje, zeg maar, er tussendoor. Want normaal gaan we gewoon met onze eigen man op vakantie. En dan is dit gewoon uh, betaalbaarder. Ja. Als je het zo tussenuit Want Wat kost zo'n vakantie nou? Als je, want hoe, Hoeveel dagen zijn jullie onderweg? Wij pakken elke keer een weekend, zeg maar. Ja. Een deel van de etappe? Ja, twee. En wat kost deze plek hier nou voor jullie? Dit is 27,5 Ja. Per persoon? Met z'n vieren voor 110. Wow. Nou, dat is niet duur. Die bed and breakfast die schieten als paddenstoelen uit de grond volgens mij. Hè? Ja, dat idee heb ik ook. Nou, ga lekker ontbijten. Ja, lekker beloofd. Nou, als dan hoor ik het wel. Nou, we nemen even een folder hier ook mee van bed and breakfast, slaap heet het. Slapen, ontwaken en genieten. In uh, Lobit. Dat kennen we natuurlijk allemaal hè? Dat leerden we vroeger op school. Wat zeiden we ook alweer? De Rijn kwam uh, langs Lobit of binnen. Bij Lobit bij komt de Rijn, ons land, binnen. Ja. Ja. ja, inderdaad. Inderdaad. Jeroen Kleverwal, de eigenaar hier, laten we even naar de keuken gaan. Dan kunnen de dames rustig ontbijten. Je moet echt... Uh alles zelf doen hè? Ja, je moet echt. Ja, ik denk als je een bed en breakfast wil beginnen, dan uh, moet je wel een beetje multi-inzetbaar zijn, zeg maar. Ik, uh, ik heb de verbouwing bijvoorbeeld zelf gedaan, dus de techniek kant en het onderhoud doe ik zelf. Maar de was doen, hier, ja, de de was, de afwas, ik doe was, uh, zelf strijken, wassen. Dus ik ben ook een beetje. Ik ben eigenlijk alles tegelijk. Kamermeisje, directeur. Dus je moet er eigenlijk een beetje van alles wat uh, wel een beetje kunnen. zeg, maar. zeg U bent dit uh, begonnen een jaar of vier geleden. Ja. U zat in de buitendienst bij uh, een groot kopieermachinebedrijf. Ja, en midden in die crisis stapt u eruit. Waarom? Uh, steeds maar het racen in de maatschappij die er nu is van, van meer, meer, meer. En uh, ieder, ieder jaar weer meer presteren. Daar had ik een beetje genoeg van. U woonde in Apeldoorn. Woonde in Apeldoorn. Gewoon in een leuk Heel leuk, huidig. wijkje. Ja, toen kwam eigenlijk het plan van: Ik ga, ik ga mijn koers verleggen. Ik ga het voor mezelf uh, doen, zodat ik gewoon mijn eigen koers kan bepalen, mijn eigen snelheid. En ja, dan moet natuurlijk wel brood op de plank, dus dan moet je wel iets bedenken waar je het ook een beetje uh, je kachel van kan laten draaien. En dat deed u wel in onzekere tijden. Dat is waar. Uh, net in tijden dat heel het begin, dat hotelwezen toch ja, ook langzaam liep, op zijn gat begon te liggen? Zeker, het liep op, op dat moment liep dat helemaal niet zo. Maar goed, ja, ik was natuurlijk ook helemaal geen horecaman. Dus, uh, ook dat nog? Daar had ik helemaal geen, uh, geen, nog niet echt veel idee van. En toen zijn we gaan kijken van waar dan... en, en is dat rendabel, kun je daar inderdaad wel een, een, een beetje een leven van maken. Risicovolle onderneming? Ja, nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ja, is natuurlijk altijd een, een, een stuk risico... En wij hebben het wel zo gedaan dat mijn, mijn partner gewoon haar fulltime baan... die had een vaste baan, een goede baan, uh, gewoon gehouden heeft. Die is op dezelfde plek blijven werken. Want ze vonden het gewoon hartstikke leuk. Dus dat, in dat opzicht vond ik het risico... Uh, ja, het was wel een risico. Maar we hebben altijd gezegd van we gaan het gewoon proberen. En um, nou ja, dan probeer je dat een jaar of vier, vijf. En, en dan kun je wel zien van wordt dat wat of niet? Wordt het niks? En dan stoppen we weer mee. Dan ben ik nog jong genoeg om, om toch nog weer gewoon een baan te zoeken... en een baas te gaan beginnen. En dan kun je het altijd weer omgooien. Dus dan, dan heb je het gewoon geprobeerd. Ja. In het volgende uur gaan we luisteren naar hoe dat, wat u allemaal tegen bent gekomen bij die onderneming om ja. dit hier op te zetten. We gaan denk ik nu eerst even de dames uitzwaaien op hun uh, vervolg op ja. het uh, Pieterpad. Nou, bepakt en bezakt. allemaal een klein rugzakje op. Zo'n typisch wandelaarsrugzakje. Ja, wandelaarsrugzak. Weer uh, we hem, opgemaakte uh, de, lippenstift op. Sint-Pietersberg komen. Ja, je nooit weer tegengekomen. Dat bedoel ik. Sint-Pietersberg nee, komen zijn thuis. Dus, uh... ja, nou, hartstikke bedankt ooit. voor de goede zorgen. Ja, bedankt. En we gaan weer op stap. Ja. Ja. Oké, okay, okay. doeg. See you, see. Jeroen de Jager zwaait de dames uit. Na acht uur gaat u nog meer van hem horen. Straks de ramadan begint. En dat is dit jaar dus midden in de vakantie. Is het vaste goed te combineren met vakantieplannen? Dat is de vraag. En uh, het is rustig op de weg, u kunt lekker doorrijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Wester. Het is 19 minuten over zeven. Ja, de spanning loopt op tussen motorclubs. Dit weekend lieten de Hells Angels zich in grote getalen in Amsterdam zien. En tientallen leden van motorclub Satudara, die zich in Amsterdam hadden verzameld, werden opgepakt. Volgens de politie waren ze iets van plan. Verslaggever Robert Bas houdt de ontwikkelingen rond die motorclubs al jaren in de gaten. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, geen treffen dus, uh, tussen die clubs uh, vanmiddag dit, of dit weekend... maar wel uh, ja, nogal wat tumult. Hoe komt het zo dat die spanning tussen die clubs zo is opgelopen? Dat is een kwestie die al een poos speelt. Uh, je kan je nog herinneren, een paar jaar geleden waren er allerlei processen tegen de Hells Angels. Die heeft het Openbaar Ministerie weliswaar verloren. Maar daardoor is de organisatie wel enigszins verzwakt geraakt. Ondertussen is er een andere motorclub, de Satu van Moluxe oorsprong. Is aan het, in het gat gesprongen. Is enorm gegroeid de afgelopen jaren. En uh, ook een pijnpunt is dat die Molukse motorclub, de Satu Heeft nauwe banden met de Bandidos. En dat zijn zeg maar de internationale concurrenten van de Hells Angels, die zitten nog niet in Nederland, maar een jaar geleden kwam het gerucht dat de Bandidos naar Nederland zouden komen met de hulp van de Dara. Nou, en dat is, zeg maar, de basis voor de spanningen tussen deze twee motoclubs. Wat zijn nou eigenlijk de verschillen en overeenkomsten tussen de, de, de beide uh, motoclubs? Nou, het zijn... Allebei echte outlaw motorclubs moet je maar zien. Dat zijn mensen die zich een beetje van de maatschappij afkeren. De Hells Angels, nou dat is het, door het bestaan van de, de origine komt uit Amerika. Na de oorlog een aantal piloten die zich niet konden aarden in de samenleving hebben zich verenigd in motorclubs. Dat is in de jaren 70 naar Nederland overgeslagen. In 1978 is er een Nederlandse afdeling gekomen. De daar is van latere oorsprong. Dat zijn oorspronkelijk nou, zeg maar tweede generatie, derde generatie Molukkers die zich verenigd hebben in een motorclub en die de afgelopen jaren een aantal afdelingen in het hele land hebben ge, uh, zijn begonnen. Mm -hmm. Nou vertelde je al eerder dat tegen die Hells Angels uh, daar zijn processen tegen geweest. Uh, geldt dat ook voor de Satudaren? Niet tegen Zatodara als organisatie, maar individuele leden van de Zatodara die zijn wel met justitie in aanraking geweest. Er lopen ook onderzoek op dit moment, zowel naar leden van Helsinki als naar leden van de Zatodara. Dus dat zegt iets over uh, waar een deel van de leden zich mee bezighoudt. En daar gaat ook die machtsstrijd over? Ja, dat is moeilijk voor ons te bepalen. We kunnen natuurlijk moeilijk naar binnen kijken in wat er in die honken gebeurt. Maar, uh, nou ja, natuurlijk, ga, daar gaat het ook over. Het gaat ook over de verdeling van uh, uh, hoe zit het er nou met criminele markten in Nederland. Uh, we zien dat de Dara de laatste jaren steeds sterker aan het worden is in het zuiden. Um, daar ook allianties aangaat met woonwagenbewoners. Er zijn ook woonwagenbewoners lid geworden in, ondertussen van de Dara. Dus het is niet meer echt een puur Molukse club. Uh, het is ontzettend lastig om uh, nou precies vast te stellen wie wat doet, maar dat dat een rol speelt uh, ja, ongetwijfeld. Ja. Dan stond er zaterdag een, uh, in het Algemeen Dagblad een gesprek met de chef van de Nationale Recherche. Uh, daarin zei hij dat hij een bendeoorlog vreest tussen motorclubs en wordt op dezelfde dag worden meteen tientallen satudara's opgepakt. Zit daar een verband tussen denk je? Nou, um, er zit wel een verband bij, maar zo acuut denk ik niet. Ik denk dat uh, de nationale recherche uh, um, gewoon een signaal wil afgeven... er zit wat aan te komen en dat toevallig in het weekend uh, ook een aantal... Ja, afspraken zouden zijn geweest. Het is natuurlijk opvallend geweest dat vrijdag gingen de Heils de stad in, hè, de dag voor de publicatie daar deed. Mm. En de zaten we daar uh, s'avonds. Wat je vaak ziet in dit soort omstandigheden, dus, uh, er worden afspraken gemaakt, maar dat is niet helemaal helder. De Health weten dat mogelijk de Sato daar komt, maar weten weer niet precies. En dan kregen dit soort machtsvertoon. Dit is een beetje elkaar prikken. Je ziet wel dat het steeds verder gaat. En die vrees voor die escalatie. Nou, we hebben gezien in Scandinavië wat er kan gebeuren als men elkaar te Gaat met wapens en uh, raketten, uh, vele doden. Nou ja, dat ze niet voor een lekker etentje naar Amsterdam zijn gekomen. Ze hadden daar is wel duidelijk. Ze hadden de motoren thuis gelaten, ze waren ja. met de auto gekomen en bovendien uh, ze hadden ze vuurwapens bij zich mogelijk. Uh, messen, uh, kogel weer in de vesten. Ik weet niet wat jij doet als je naar het eten gaat, maar met nou, een kogel weer in het vest <laughs> nee. is het niet lekker eten. Nee, zeg maar geen confrontatie, dus dit weekend. Maar wat is jouw inschatting? Gaat het er nog wel aan komen? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Je ziet natuurlijk wel dat de politie er bovenop zit. Hè, want ze wisten al van tevoren dat de Sato daar in Amsterdam zou komen, zodat er een noodbevel uh, uh, klaar kon liggen. Ja, ik denk dat de motorclubs allebei nu wel weten over van worden goed in de gaten gehouden. En dus dat ze ook wel op een heimelijke manier zullen gaan communiceren met elkaar. En dat het ook wel steeds moeilijker zal worden voor justitie om iets daar, uh, te voorkomen. Ik, ik heb een aantal leden van beide clubs gesproken de afgelopen dagen. En die zeggen ja, weet je wat er staat hoe daar gedaan is natuurlijk een regelrecht provocatie aan het adres van Hel En ik kan me niet voorstellen dat dat zonder gevolgen verder blijft. We wachten het af. Robert Bas. Het is de belangrijkste dag in het jaar voor het Turkse leger. Vandaag, op 1 augustus, gaat de legertop met de regering om tafel... om te besluiten over de promotie van officieren. Maar die bijeenkomst wordt overschaduwd door het aftreden... van zowel de chefstaf van de strijdkrachten... als de commandanten van de landmacht, de luchtmacht en de marine. Afgelopen vrijdag was dat. De generaals traden af uit protest tegen de gevangennamen van tientallen officieren. Maar wat vinden de Turken zelf van al deze ontwikkelingen? Bram Vermeulen ging het peilen op de veerboot. Het is het weekend nadat de generaals zijn opgestapt. De chefstaf van de strijdkrachten, de landmacht, de luchtmacht en de marine. En de mensen in Istanbul doen gewoon weer wat ze ieder weekend doen. En dat is op de veerboot... Over de Bosporus van Azië naar Europa. Door hem, Door Het is goed dat ze af zijn getreden, zegt deze jongen. Hij is niet het is Ja, hij is het is goed dat de generaals van zich af hebben gebeten. Het is dus goed dat de chef-staf van de strijdkrachten is afgetreden. om te laten zien dat hij dit niet langer pikt. Dus deze jongen staat helemaal achter de generaals en achter het leger. omdat hij vindt. Dat het leger in de afgelopen tijd, in de afgelopen jaren, dus te veel in de hoek wordt gedrukt door de regering met al die arrestaties van officieren en militair personeel. Nu zitten er meer dan 250 in de gevangenis en dat mogen de generaals niet langer pikken. Buğdaylı şey Deze vrouw die met een hoofddoek, een sigaret zitten roken. Die zegt: Hartstikke leuk dat ze zijn afgetreden. Hartstikke goed dat ze zijn afgetreden. Natuurlijk niet zo heel erg gek, want dit is precies de achterban van de zittende regering. En die het ook niet zo op heeft met, met het leger. Niet, chocke ze. Er zijn veel mensen, maar er zijn Het leger had van oudsher veel te veel macht in dit land. Veel te veel. En dat is allemaal nu. Naar buiten gekomen, het is blootgelegd, het is duidelijk geworden. En dus vindt ze het goed wat de regering van premier Erdogan op dit moment doet. Dus meer druk tegen hem haar officieren te arresteren en het leger terug te dringen in de barakken en van het politieke toneel af te drukken. De ik vind het niet goed dat er zoveel soldaten worden opgepakt. Wantrouwen, de motieven, eh, ook een beetje daarover. Ik denk niet dat al die soldaten schuldig zijn namelijk. Dat geloof ik eigenlijk niet. Kan Turkije een democratie zijn zonder het leger als een waakhond? Democratie is Als de democratie niet goed. Het is voor de ja, vroeger had het leger het hier voor te zeggen. Nu is de regering aanzet. Nu heeft de regering de touwtjes strak in hand. Maar heeft het leger eigenlijk niks meer te zeggen. De rollen zijn omgegaaid. Is dat goed, vraag ik hem. Nee, dat is niet goed. Ik denk niet dat het goed is voor Turkije. Inmiddels is het nacht boven Istanbul geworden. En wordt er onder de brug die Europa met Azië verbindt... ...vuurwerk afgestookt. Misschien hadden de generaals verwacht dat als ze zomaar zouden opstappen... ...als ze zouden aftreden, dat dan heel Turkije slapeloze nachten zou krijgen... ...dat er gedemonstreerd zou worden voor hun oude macht. Maar het tegendeel is het geval, er wordt hier gewoon feest gevierd... ...de boot is gearriveerd, iedereen gaat gewoon weer door met zijn eigen leven. Ook al zitten de generaals niet meer waar ze vroeger zo stevig in het zadel zaten...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 journaal. Op Valreep akkoord over schuldencrisis VS en geweld in Syrië schokt wereldleiders. Het is bijna half acht, ik ben Mark Visser, goedemorgen. Naar langs Oebatten is in Washington een akkoord bereikt over de schuldencrisis van de Amerikaanse overheid. President Obama maakt het nieuws bekend op een persconferentie. Ik wil herinneren dat de leiders van beide partijen in beide kambelen een agreement hebben gekregen dat het deel van de schuldencrisis van de default effect Over de crisis werd maandag gesteggeld door de Republikeinen en de Democraten. Ze hebben nu afgesproken dat het schuldenplafond van de overheid in twee stappen wordt verhoogd met ruim 2 biljoen dollar. Over de bezuinigingen is een soortgelijk akkoord bereikt, zegt correspondent Jacqueline Ekman.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 Maar dat het nu eenmaal noodzakelijk was om tot overeenstemming te komen. Het Westen heeft geschokt gereageerd op het nieuwe geweld in Syrië. Alleen in de stad Hama zouden gisteren al zeker 80 doden zijn gevallen. toen het leger het vuur opende op anti-regeringsbetogers. Volgens de Amerikaanse president Obama is zijn Syrische collega Assad volledig incompetent. Ook andere landen zijn met een scherpe veroordeling gekomen. Er zijn al langer berichten over veel geweld in Syrië... maar gisteren liep het echt uit de hand, zegt Midden-Oosten-specialist Nicole Fever. Er is echt heel hard ingegrepen. Er kwamen berichten van artsen, ook uit ziekenhuizen... dat er sprake was van bloedtekorten... en dat men bang was dat het dodental nog verder op zou lopen... Uh, ja, omdat er zoveel zwaar gewonden waren. Duitsland wil het bloedbad van gisteren in Syrië laten onderzoeken... door de VN-veiligheidsraad. De Italiaanse kustwacht heeft 25 lijken gevonden op een boot... die het eiland Lampedusa probeerde te bereiken. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Op de boot zaten bijna 270 immigranten. Waar ze precies vandaan komen en waaraan de mensen zijn overleden... is nog niet bekend. Veel Afrikanen wagen de oversteek naar Lampedusa... om zo de Europese Unie te bereiken. De Amsterdamse politie heeft bijna alle opgepakte leden... van de motoclub Satu Dara weer vrijgelaten. Nog zes van de 56 arrestanten zitten vast. Ze werden zaterdagavond opgepakt in een restaurant in Amsterdam-Zuid... omdat de politie vermoedde dat ze uit waren op een confrontatie... met de rivalen van de Hells Angels. Die vermoedens werden bevestigd toen er wapens werden gevonden, zegt de politie. Wij denken dat de informatie juist is geweest. Uh, dan wil ik wil nog bijzeggen dat twee van deze mensen kogelvrij vesten aan, uh, aan hadden...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 dat de bandidos naar Nederland zouden komen met de hulp van de Satudara. Nou, en dat is zeg maar, de basis voor de spanningen tussen deze twee motorclubs. Het is nog onduidelijk hoe lang de zes Satudara-leden nog vast moeten blijven zitten. In de buurt van Hannover is een aantal automobilisten uit een lange file ontsnapt... door een stuk uit een ijzeren hek te knippen. Ze stonden op de A7 zo lang in de file dat ze het heft in eigen hand namen. Nadat ze een stuk van twee meter uit een afrastering hadden geknipt... reden ze via de vluchtstrook naar de naastgelegen Provinciale Weg. De Duitse autoriteiten zeggen dat ze niet meer kunnen achterhalen wie de daders zijn. Wel verbazen ze zich erover dat er blijkbaar mensen zijn die op pad gaan met tamelijk zwaar gereedschap. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Een heel goedemorgen. U luistert naar het Radio 1-journaal. Het is vijf minuten over half acht. De explosieve opruimingsdienst... Ik, uh, ik hoor dat we niet verder gaan over de explosieve opruimingsdienst... maar we gaan uh, praten over voetbal. Uh, in de studio is Ronald van der Geer. Welkom, Ronald. Goedemorgen. Ja, De start van de competitie nadert. De clubs in betaald voetbal draaien een beetje warm. Dit weekend uh, was al een klein beetje een eerste indruk uh, te krijgen... van het nieuwe seizoen. Zaterdag ging het om de Johan Cruijffschaal... Uh, tussen de landskampioen en de bekerwinnaar Ajax tegen Twente in de arena. Twente won. Was het uh, onverwacht? Uh, vooraf niet, maar uh, gedurende het spelbeeld, of als je naar het spelbeeld keek wel. Want Ajax was gewoon 90 minuten beter. En uh, blijkt maar weer dat de beste ploeg niet altijd hoeft te winnen. Ajax was niet altijd even slim, scoorde eigenlijk moeilijk. Maar was, was echt uh, herenmeester in de eerste 45 minuten. Alleen wel uh, ja, een spaarzaam momentje van Twente in de uitbraak. Penalty uh, voor, uh, voor Twente, een beetje, beetje dom verdedigd door Ajax. En in de tweede helft komt Ajax dan wel in de buurt van de Twente goal... met wat schoten van afstand, maar echt uitgespeelde kansen komen er niet. Niet. En dan Twente ook nog eens met tien man spelend. In ja, ook weer een van de spaarzame momentjes op de helft van de tegenstander. Fantastische goal van Ruiz. Ja, je hoeft dus niet de beste te zijn om te winnen. Blijkbaar weer. En, en uh, lekker begin voor Theo Jansen? Nou, niet zo, hè? want hij was uh, schuldig aan die penalty. Hij uh, was uh, Luc de Jong even kwijt. Hij uh, begon met een verdedigingsfout aan de linkerkant. Maar dat speelde Twente wel aardig uit. Toen kwam die bal straks op het gebied in. En toen dacht hij, nee, ik hou hier uh, de jong even vast. Dat ziet men vast niet. Maar het werd door iedereen gezien. Ja, dat is natuurlijk geen lekker begin. Maar je ziet wel aan Theo Jansen dat, uh, dat hij heel belangrijk wordt voor dit nieuwe Ajax. Ja, uh, voor Koal Adriaanse was het natuurlijk wel een fijne start. Ja, gek is alleen dat Ko Adriaanse, die leeft natuurlijk in, in zijn eigen wereld, en uh, die, die vindt resultaten belangrijk, maar wil vooral met zijn elftal mooie voetballen. Nou ja, dat heeft iedereen kunnen zien, dat is niet gelukt in, uh, in 90 minuten, en daar had hij, ja dat is wel grappig, dan heb je de kruifschouw gewonnen, maar er werd hem echt zes keer gevraagd van, uh, joh luister eens, ben je er nou blij mee? En dan begon hij weer over dat, uh, dat spel dat tegenviel, dus hij was er, ja was de eerste prijs in Nederland, dus daar zal hij best blij mee zijn, maar uh, ja, het ging, het ging meer om, om de manier van voetballen, het beviel hem hij zei, als dit de jury-sport was geweest, dan uh, hadden wij niet gewonnen. Ja, en in hoeverre is natuurlijk ook maar de vraag... in hoeverre die overwinning dan uh, voor zijn rekening kan komen? Uh, ja, misschien voelt u dat op die manier ook wel zo. Want hij vond eigenlijk dat het team uh, zijn, uh, zijn aanwijzingen een beetje in de wind had geslagen. Zeg maar, wat betekent dat nou voor uh, de, de volgende Champions League-wedstrijd voor Twente? De return bij Vasloei? Nou, wat, wat in elk geval prettig is, dat er een prijs gewonnen is. Uh, maar... Ja, weet je, dit was toch wel een beetje van ondergeschikt belang. Ik bedoel, er zijn miljoenen te winnen in de Champions League. En daar moet je je wel voor kwalificeren. 2-0 voorsprong, nog wel even spelen tegen die Roemeense tegenstander. Maar men heeft geen uh, fysieke schade opgelopen. Mentaal is dit misschien wel een opsteker. En je kunt leren van de fouten die je uh, afgelopen weekend hebt gemaakt. Dus misschien is het in alle opzichten wel positief richting Roemenië. En kunnen ze daar dan ook voor wat met, met meer ervaring naartoe. Ja. Um, hey, Feyenoord heeft uh, ook nog echt eerste wedstrijd gespeeld onder Ronald Koeman gisteren. Ja. En verloren. Ja, dat is niet zo heel schandalig. Want uh, Malaga was de tegenstander. Dat is een ploeg die uh, alleen deze zomer al voor 58 miljoen aan versterkingen heeft binnengehaald. Dat, dat is nogal wat. Daar kijkt men in Feyenoord, bij Feyenoord <laughs> ook heel anders ja. tegen. Ja. Maar, uh, en, en afgelopen uh, half jaar ook al de nodige versterkingen. Dus dat je daarvan verliest is niet zo heel erg. Je moet even kijken naar hoe Feyenoord speelde. En wat dan opvalt is dat dit, ja daar moet je een beetje aan wennen. Hè? Feyenoord heeft natuurlijk jarenlang wel om de bovenste plaatsen gespeeld. Dat gaat zeker niet gebeuren. Het is een team dat niet bulkt van de kwaliteit dat het echt moet hebben van de teamprestatie. Nou, Er werd in een organisatie gespeeld, er werd, de afspraken werden wel nagekomen... maar men is nog heel ver weg van het niveau dat Ronald Koeman zou willen... en eigenlijk heeft dit team een kwaliteitsimpuls nodig. En ja, Het is nog maar de vraag of dat, of dat kan. Er was bijvoorbeeld nu geen spits, er werd een ander systeem gespeeld. Ja, Fernandes, gekomen van Excelsior, is de enige spits in de selectie... en dat zal toch echt te mager zijn. En de invloed van Koeman, wat merk je daarvan als je ze zo bezig ziet? Nou ja, nu nog niet zo heel erg veel. Men heeft de voorbereiding gedraaid zoals die onder Mario Been was ingezet. Uh, Koeman, alleen Been speelde wel altijd met drie spitsen. En Koeman probeerde net gisteren wat anders. Uh -huh. Met twee spitsen aan de buitenkanten. Waaronder de centrospits die vanaf rechts kwam. Waardoor het veld breed werd en de acties van naar binnen konden worden gemaakt. Met komende middenvelders. Ja, dat was een, een systeem waar het team nog niet heel vaak mee bezig is geweest. Dus dat zal nog wat wennen zijn. Maar ook daar heb je eigenlijk weer een andere type uh, middenvelder of spits. Nodig. Dus ja, het is nog een beetje, een beetje zoeken, maar um, de komende vrijdag is het wel excelsior Feyenoord. en dat is een, uh, een zeer beladen wedstrijd. We gaan het zien. Ronald okay. van der Geer, dankjewel voor je analyse. We gaan naar een onderwerp over de ramadan, want veel uh, Nederlandse moslims die gaan dit jaar in augustus niet op vakantie. En dat komt dus door die ramadan, de islamitische vaste periode die vandaag is begonnen. Voor reisorganisaties heeft dat de nodige gevolgen. We hebben aan de telefoon Dick Russen van uh, Corendon Vliegvakanties. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat merkt u van de ramadan uh, als u kijkt naar uh, de reizen die u organiseert naar Marokko en Turkije? Nou, wij merken met name voor de maand, voor de maand augustus dat, dat er veel minder vraag is. En als je dat dan vergelijkt met andere jaren, vervoeren wij dit jaar bijna 30% minder passagiers naar, naar Turkije en Marokko. En waarom is Ramadan daar lastiger dan in Nederland? Want tenminste, dat concludeer ik dan meteen. Maar... Ja. Maar ik denk dat dat met name ook wel komt door, door de warmte. Het is op dit moment erg warmer in, in Turkije en Marokko, boven, boven de 35 graden. En ik denk daardoor... dat het, vanwege die warmte, toch wat moeilijker is om het vasten dan, dan vol te houden. Want? Nou ja, goed, omdat het toch... Uh, een, een, een vakantie is toch een gezellig samen zijn met de familie... met, met uh, lekker eten, drinken, naar het strand en zwemmen. En uh, ja, dat is dan toch een stuk moeilijker uh, tijdens het vasten. En uh, wat, wat... Dus u merkt een, een teruggang in het aantal uh, reizen naar die, die regio. Uh, wat doet u uh, om alsnog mensen te trekken naar, uh, naar vakantiegebieden? Nou, wij zagen dit, uh, dit aankomen, dus uh, wat dat betreft heeft, heeft Corendon Airlines minder vluchten ingezet uh, naar, uh, naar de bestemmingen, naar bijvoorbeeld Ankara-keizeren. Um, uh, dus door het, door het minder inzetten van vluchten hebben we dat uh, redelijk kunnen opvangen. En merkt u dan dat in andere tijden meer gereisd wordt? Ja, we zagen wel dat uh, met name in de maand juli en ook voor, uh, voor de periode in september is er gewoon wat, uh, wat meer vraag naar, uh, naar Turkije en Marokko. En betekent het minder inzetten van vliegtuigen ook bepaalde gevolgen voor niet-islamitische reizigers? Nou ja, wat wij gedaan hebben is, uh, is gewoon weer meer vluchten inzetten naar andere bestemmingen. Uh, zeker met, met het regenachtige zomerweer uh, is ontzettend veel vraag. Dus de vluchten die we gepland hadden, die gaan dan gewoon naar, uh, naar andere bestemmingen. Naar andere, waar, waar moeten we dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld uh, naar Griekenland, uh, Egypte. Um, er worden veel extra vluchten uitgevoerd naar bijvoorbeeld de, de, de Turkse badplaatsen. Naar een aantal jaar, Ismir en, uh, en Dalaman. Maar gaan er überhaupt moslims uh, tijdens de ramadan op vakantie uh, via uw reisorganisatie, dat jawel, u weet? Jawel, zeker. Ja. Ja. Dus er zijn wel mensen die het in elk geval proberen? Er zijn wel mensen die het proberen, uh, maar je ziet wel een duidelijk verschil met, uh, met vorig jaar. Dank u wel voor uw toelichting. Dick Russen van uh, Corendon Vliegen Het is twaalf minuten over half acht. De explosieve opruimingsdienst heeft vannacht urenlang onderzoek gedaan in een woning in Emmen. Daar vond gisteren in de loop van de avond een explosie plaats, waarbij twee mensen gewond raakten. Die twee zijn aangehouden door de politie en uit voorzorg werden tien woningen in de omgeving ontruimd. Aan de telefoon Kalina Pruntel van de politie Drenthe. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft de explosieve opruimingsdienst gevonden in het huis? En zij hebben gisteravond een eerste verkenning gedaan in de woning. De woning had behoorlijk wat schade en ook op de twee lagen eronder en de drie woningen ernaast. Dus met heel veel gezichtheid hebben zij geprobeerd om te kijken wat er uh, aan, uh, op de eerste hand aan stoffen nog in de woning was. Mm -hmm. Er zijn een aantal uh, kleine zakken met explosieve stoffen uh, gevonden. Die zijn ook veiliggesteld. En zijn gisteravond ook nog op een braakliggend terrein uh, nabij en uh, tot ontploffing gebracht. En aan wat voor stoffen moeten wij denken dan? Wat voor de stoffen het precies gaat, dat is op dit moment nog uh, voor mij even onduidelijk. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat als deze stoffen met elkaar in verbinding komen op een of andere manier, dan uh, ze, uh, kunnen ze zeer gevaarlijk zijn. En heeft u enige duidelijkheid wat, wat de verdachten uh, met deze uh, stoffen wilden doen? En, uh, de, de, beide heren zijn gisteren aangehouden, maar ze zijn eerst naar het ziekenhuis uh, uh, gegaan omdat ze uh, aan een verwonding moeten worden geholpen. Daar zijn ze op dit moment ook nog. En we hebben ze heel kort even kunnen horen, maar we zullen vandaag uh, uh, met alle waarschijnlijkheid hun beter gaan horen. Dus over motief en uh, de kan ik op dit moment nog niet zo heel veel zeggen. Op dit moment zijn ze nog steeds in het ziekenhuis. Ja, dat klopt. En um, uh, hoe is hun situatie? Uh, ze, we waren beide buiten levensgevaar uh, gisteren al. Het was uh, nog even voor de ene, ene ene man nog even de vraag of hij mogelijk nog naar een ander ziekenhuis geschreven worden, omdat ik nog, nog wel. Uh, behoorlijk wat brandwonden hadden, maar ze zijn beide tot in Emmen gebleven waar, en daar worden ze ook beide op dit moment gezorgd. Oké. Okay. Zeg, wanneer mogen de bewoners van de woningen die ontruimd zijn weer terug? Uh, dat is op dit moment nog uh, onduidelijk. De um, explosieve opruimingscommando gaat uh, uh, vandaag weer verder met onderzoek doen uh, in de woning. En uh, wij zullen uiteraard ons opsporingsonderzoek opstarten. Um, maar het is op dit moment nog onduidelijk. De, die ligt er nog precies aan uh, wat, wat, de, op, uh, wat de commando daar vindt en aantreft en hoe de staat van de woningen zijn. Uh, met worden die mensen allemaal opgevangen? Die mensen zijn gisteravond allemaal opgevangen. De meesten hadden zelf uh, uh, onderdak gevonden. Dat vonden ze prettig. Maar voor een enkele is er uh, pas het onderdak gevonden in een hotel in Emmen. Carlina Pruntel van de politie Drenthe. Dank u wel voor uw uh, toelichting. Zometeen praten we uitgebreid verder over het uh, bereikte compromis... over het schuldplafond in de Verenigde Staten. Maar we gaan eerst naar de ANWB, naar Jolanda van der Velden. De file op de A15 is wat toegenomen. Dat is de file Gorkum richting Rotterdam. Hij begint nu bij Hardingsveld-Giessendam. Loopt door tot Sliedrecht 6 kilometer. Er is dus een vrachtwagen stil komen te staan. De rechte reishok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Wat doet het akkoord over de Amerikaanse schuld met het oordeel van de kredietbureaus bijvoorbeeld? En hoe reageren de financiële markten en de beurzen op het bereikte akkoord? Economieredacteur André Meinema die zit op de economieredactie uh, bij ons en die zit bij de beursschermen. André, ja, uh, wat gebeurt er op die beurzen? Nou ja, Azië is natuurlijk open. Europa gaat om negen uur pas open en Amerika pas vanmiddag. Maar in Azië is men al de hele dag bezig om zo te zeggen En in, het, in de tweede helft van de handel is dus het akkoord naar buiten gekomen. En daar zijn de koersen omhoog gelopen. De, Japan, de Japanse beurs van Tokio staat momenteel een anderhalf procent hoger. En ook de beurs van Hongkong staat op dit moment een, op een winst van zo'n anderhalf procent. Dus daar is een opluchting in, zo, in zekere zin. Eh, na de dagen, wekenlange onzekerheid over wat er nu ging gebeuren met de Amerikaanse schuld. Heeft ook veel te maken met het feit dat de Amerikanen bijvoorbeeld veel staatsschuld hebben uitstaan in Azië. Dus ja. ook het, het Aziatische belang was natuurlijk groot dat er een akkoord zou komen. De dollar die een beetje aan, nog niet overdreven veel. Op dit moment een koers van de euro dollar op 1,44 voor een euro. De goudprijs zakt wat terug. Vaak wordt gezegd dat als in onzekere tijden vluchten beleggers in goud in wat meer zekerheid, lopen dus weg van de obligatiemarkt en weg van de aandelenbeurzen. En nu zie je dus die koers van het goud een klein beetje teruglopen nu dat, dat akkoord is en dus de obligatiehouders en de aandeelhouders de beleggers wat opgelucht adem kunnen halen. En uh, nou ja, wat het gaat worden voor de handel in Europa is nog even wat moeilijk te zeggen. De handel komt zeg maar aan op gang. Uh, en daar valt nog niet zo gek veel over te zeggen hoe nee. euforisch de mensen hier zullen reageren. Maar zo al met al is het maar een hele voorzichtige opleving. Het is niet zo dat die, die, de, de, de koersen weer niet te stuiten zijn. Nee, want er is natuurlijk een hoop onzekerheid nog in die zin... dat uh, er moet nog over gepraat worden in Amerika met de, met de achterban. Er moeten nog stemmingen plaatsvinden. Er liggen zeg maar, getallen op tafel waarmee men het schuldenplafond wil verhogen... en waarmee wil, men uh, wil gaan bezuinigen. Er zijn natuurlijk gigantische bedragen en dergelijke meer. Maar bijvoorbeeld over het hele pakket van bezuinigingen... men heeft een bedrag van ruim 900 miljard uh, uh, dollar akkoord... over de komende tien jaar voor te bezuinigen. Maar er moet nog een aanvullend pakket bij van, uh, van, van nog eens 1500 miljard dollar. En daarover, en hoe dat ingevuld moet worden, daar moet men nog over gaan praten met elkaar, nou, dat is natuurlijk een hoop onzekerheid. En het is met name de markt die duidelijkheid wil hebben over waar ze aan toe zijn, zodat die euforische reactie nog een klein beetje zal uitblijven totdat daar meer duidelijkheid over is. Ja, afgelopen week hebben we ook veel gehoord over de uh, beoordelaars van de kredi kredietwaardigheid van landen, hè, zoals Moody's. Uh, ja, Amerika zat daar een beetje in de gevarenzone, uh, dreigde toch zijn, zijn triple A rating kwijt te raken. Uh, wat denk je dat dit betekent daarvoor? Dat geldt eigenlijk hetzelfde wat we net zeiden over de obligatiemarkt en over de, aandelen en over de beleggers. Men wil eerst meer duidelijkheid hebben. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er weliswaar een, een akkoord is in de Amerikaanse politiek over het schuldenplafond, over het bezuinigingspakket. Maar dat de Moody's en de Standard Poor's en de Fitches zeggen van ja, het kan maar mooi en aardig, maar wij vinden het gewoon nog te mager. En we gaan alsnog over tot het downgrade, het verlagen van de Amerikaanse kredietwaardigheid met een stapje. en Zodat we eigenlijk datgene waar men voor vrezen alsnog gaat gebeuren. Hangt dus veel af van hoe sterk de plannen zijn die de Amerikanen met elkaar gesloten hebben. Hoe sterk het compromis is dat ze met elkaar bereikt hebben. En hoe geloofwaardig, hoe overtuigend het is naar de financiële markten toe. Dus dat moet allemaal eerst nog duidelijk worden voordat we echt meer weten daarover. Ja, ja. André Meijnenma van de economieredactie. Ze zijn er dus uit, die democraten en republikeinen. Na wekenlang gestegeld te hebben over de volging van het schuldenplafond... is dus nu een pakket aan bezuinigingen om Amerika weer financieel uh, gezond te maken. Bij ons in de studio, oud-correspondent uh, uh, Tom-Jan Meijers. Uh, zes jaar lang in uh, Washington gezeten voor uh, NRC, zeg ik het goed? NRC en NRC Next. Time. Ja, exact. Ja. Um, nou ja, goed, het is op het nippertje dan uh, is er een deal. Uh, verbaast u dat? Uh, volstrekt niet. Nee. Uh, maanden geleden werd al uh, voorspeld dat uh, deze onderhandelingen tot het allerlaatste moment zouden doorgaan en dat inderdaad op het allerlaatste moment een dergelijke deal gesloten zou worden. Maar het is toch ook schadelijk om dat tot, zo op, tot op het laatste moment te laten komen. Je merkt nu toch ook overal twijfel. De, de beurzen reageren niet heel enthousiast. En ja, de krediet, kredietwaardigheid van Amerika is ook maar de vraag of die in, in stand blijft. Um, nou, het is, het is, dit is uh, afhankelijk van het perspectief dat je neemt. Ik denk dat heel veel Amerikanen, uh, met name Republikeinen, zeggen, uh, zullen zeggen... Uh, dit is... De beste manier voor ons om maximale bezuinigingen door te voeren, dat hebben we noorden gezien, de schulden. En kijk eens waar we nu zijn. De, de Democraten, met name Obama, heeft, hebben, hebben heel veel weggegeven. Ze wilden hogere belastingen voor de hoogste inkomens. Zijn er niet gekomen. Ze wilden geen ingrepen in de sociale verzekeringen, de gezondheidszorg. Zijn er wel gekomen. Dus Republikeinen zullen zeggen: kijk eens, we hebben. Um, de belangen van de Verenigde Staten uh, goed behartigd. Kun je ook zeggen dat de republikeinen nu gewonnen hebben... in elk geval in deze ronde? Uh, nou kijk, uh, inhoudelijk hebben ze absoluut gewonnen. Het, is, uh, je kunt, het, het heeft mij persoonlijk verbaasd hoe gemakkelijk... Uh, democraten op het laatste moment sommige punten hebben weggegeven. Um, hoe verklaart u dat? Uh, uh, daar zijn twee redenen voor. Democraten en republikeinen leven in een in een ander soort Amerika. Ze hebben ieder hun eigen Amerika. In het Amerika van Republikeinen voel je strijd tot het laatste moment. Uh, omdat wanneer je Republikeins politicus bent... heb je een achterban die uh, uh, compromissen met democraten... principeloze slapjaniserij vinden, ja. als dat Nederlands is. Uh, zij uh, willen dat soort compromissen in feite niet... Uh, als jij republikeins leider bent en je bent ervan overtuigd dat het schuldenplafond omhoog moet, en dat waren ze. dan ga je stap voor stap, vergadering na vergadering, nervositeit, spanning, bijna akkoord, nog een bijna akkoord. Uh, naar de, het laatste moment toe, en dan kun je zeggen... nadat nou, je al die stappen hebt gezet, ik heb er het maximale uitgehaald. Ja. En dat is wat we de laatste maanden hebben gezien. En, het, en, en in alle eerlijkheid of redelijkheid, de, de uitkomst was volstrekt voorspelbaar. En de democraten sluiten dus blijkbaar een gemakkelijkere compromis. Uh, democraten leven in een andere wereld. Dus Obama heeft stemmers en een achterban die het niet van hem zouden accepteren... als hij hetzelfde spel zou spelen als de Republikeinen spelen... Democratische achterban, wilredelijkheid, compromis. Omdat, men, omdat die mensen geloven uh, dat dat de beste manier is om een land te besturen. Hij heeft dus heel veel ingeleverd, uh, Obama. Um, kun je dan ook zeggen dat zijn regie uh, in dit geval gefaald heeft? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat Obama heel berekenend. Uh, wat hij meestal doet. Uh, deze man is uh, politiek gezien tamelijk geniaal. Uh, heel berekenend heeft geopereerd. Hij moet volgend jaar in een zwakke economie. Uh, uh, verkiezingen proberen te winnen. En daarvoor zal hij nodig hebben uh, het, uh, een, een, een zeer gematigde imago... Uh, en, de, en de steun van onafhankelijke kiezers... Uh, zodat hij zoveel mogelijk republikeinse kritiek op zijn economisch beleid kan weerstaan. En nu kan hij zeggen, kijk eens, ik heb in strijd met mijn eigen opvattingen... een deal met de republikeinen gesloten... Uh, ik ben bereid om over, over partijen heen te stappen... en over partijgeschillen heen te stappen... En ik, ja. Echt een ja, staatsman eigenlijk. Dat is de bedoeling. Ja. Zeg, er moet al gestemd worden over deze deal. Hoe groot is de kans dat de Huis van Afgevaardigen en de Senaat ook akkoord gaan? De Senaat staat vrijwel vast. Huis van Afgevaardigen lijkt mij zeer onzeker. Je kunt aan de linkerkant van de Democraten denk ik heel veel afvalliger hebben. Je kunt aan de rechterkant van de republikeinen Tea Party ook veel afvalliger hebben. Dus dan moet het centrum winnen. En dat is meestal een fragiele situatie. Het doet me erg denken aan 2008. Toen de banken waren gered of moesten worden gered door de regering Bush... Toen was er uh, uh, een soortgelijke situatie. Ja, de regering: luister, als we dit niet doen, gaat het land dan onder. Uh, uh, de deal werd afgewezen, in eerste instantie door het Huis van Afgevaardigden. Een enorme crisis. Uh, meestal wordt dat dan overigens gerepareerd. Maar je moet niet verbaasd zijn, zonder dat ik het zeker weet, als het wordt afgewezen. En wat zijn dan gevolgen dan? Nou ja, dan krijg je... Kijk, dat, er is een deadline van, voor 2 augustus gezet. Ja, dat is morgen. En, ja, maar die is flexibel. Ik, ik, ik, ik geef je op een briefje dat mocht dat worden afgewezen... Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen. Um, dat die deadline een paar dagen wordt... Uh, wordt, wordt naar achter wordt geschoven... en dat men alsnog een deal probeert te maken. En dan moeten misschien de democraten nog wel meer inleveren... dan dat ze nu al hebben gedaan. Nou ja, kijk, de situatie van nu is, denk ik, dat... Het politieke risico zit op links nu. Dus eh, democratis, democratische congresleden, leden van het huis afvragen, moeten nu zoveel slikken. Ze kunnen niet thuis vertellen dat de belastingen voor de hoogste inkomens worden verhoogd en die dingen. En ze moeten wel eh, enorme bezuinigingen accepteren. Dus eh, voor hun, eh, ik denk dat het voor Obama het risico aan de linkerkant van de van, van, van zijn eh, van de democraten in het huis zit. Het gaat dus nog een hele spannende dag worden, kunnen we ja. wel zeggen. Tom Jan Mees, dankjewel voor toelichting op de situatie in Amerika. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Amerikaanse media staan natuurlijk volop stil bij de doorbraak in de schuldencrisis. Vannacht bereikten de vier leiders in het congres en president Obama een overeenkomst. Het schuldenplafond gaat per direct met een biljoen dollar omhoog. Maar daar staan forse bezuinigingen tegenover. De onderhandelingen hebben weken geduurd. In een nieuwsanalyse schrijft de New York Times dat zowel de democraten als de republikeinen er met blauwe plekken uitkomen. En het laat volgens de krant een ander vraagstuk onbeantwoord. Aan wie van de partijen kun je het regeren nu het beste over? U hoorde het net, het is nog geen gelopen race. Over de plannen moet nog worden gestemd in het congres. De politieke website Politico schrijft dat daarbij beide partijen nog grote bedenkingen leven tegen de overeenkomst. Ruim de helft van het te bezuinigen bedrag moet door het congres worden verdeeld. Wanneer die er niet uitkomen, worden ze automatisch doorgevoerd. De republikeinen vrezen dan vooral een kaalslag bij defensie. En ook de meer liberale republikeinen morren dat het naar hun inbreng niet is geluisterd. De focus lag volgens hen vooral op het meetrekken van de radicaal-rechtse Tea Party-beweging, die je toch nooit tevreden krijgt. Het moet afgelopen zijn met het digitaal aan de schandpaal nagelen op internet. Volgens de AD is een wet in de maak die de privacy van verdachten moet waarborgen. Wie straks toch foto's en filmpjes van dieven op internet plaatst... kan een boete krijgen van 25.000 euro. In een toelichting zegt het College Bescherming Persoonsgegevens... dat afschrikwekkende boetes nodig zijn. De hoogte daarvan wordt afhankelijk van de ernst van het vergrijp... en de grootte van de organisatie. Grote internetbedrijven als Google en Facebook... moeten volgens de WaK rekenen... op boetes van Nelly Kroes-achtige proporties. De nieuwe wet moet in het najaar klaar zijn. Geert Wilders zegt in het Telegraaf... dat. Links een hetse tegen een voert naar het drama in Noorwegen. Volgens de PVV-leider wordt hij door linkse politici als Cohen gedemoniseerd. Anders Breivik, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van 77 mensen, lijkt een fascinatie te voelen voor rechtse politici als Wilders. Wilders zei na de aanslagen dat hij op geen enkele manier heeft bijgedragen aan een klimaat waarin Breivik zich geroepen kon voelen om geweld te gebruiken. Desondanks bleef volgens de PVV-voorman de druk op hem groot... om uitleg te geven over zijn ideeën. Wilders zelf neemt de gekozen kop boven het artikel over op zijn Twitter. Links kan de boom in met in zijn tweet een smiley, een glimlachteken erachter. Bij Al Jazeera aandacht voor het geweld in Syrië. Volgens het Arabische medianetwerk zijn bij bloedig optreden van het Syrische regime... gisteren zeker 142 mensen om het leven gekomen. Zeker honderd van hen vielen in de opstandige stad Hama... waar het leger met machinegeweren om zich heen schoot. Ziekenhuizen zouden het hoog aantal gewonden niet aankunnen. Volgens mensenrechtenorganisaties is gisteren... een van de bloedigste dagen tot nu toe geweest. En niet toevallig komt het offensief... een dag voor de start van de vaste maand Ramadan. Het regime vreest dat de protesten worden aangewakkerd in de moskee. En trouw constateert met lichte verbazing... dat een run op NS-kortingskaarten stijl is uitgebleven. Reisorganisatie Rover had reizigers opgeroepen... om nog voor 1 augustus zo'n kortingskaart aan te schaffen. Zouden ze namelijk nog jaren recht op 40% korting in de avondspits? Dennis wil bij de nieuwe voordeelabonnementen... hetzelfde regime hanteren als in de ochtend. Daar geldt dat in de drukke spits alle reizigers het volle pond betalen. En dat gaat vanaf vandaag ook gelden voor de avondspits. Maar de huidige abonnementen blijven recht houden op korting, en die kaarten mogen nog jaren worden verlengd. Dit was Media Overzicht met Martijn Nijhuis. We gaan eruit voor het NOS Journaal van 8 uur, en daarna is het Radio 1 Journaal er weer. Tot zo!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 Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.